Voetbalclub NVV is voorlopig uit de financiële problemen. De club hoeft een schuld van 1,7 miljoen euro... aan de gemeente Maastricht niet te betalen. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Vorig jaar hielp de gemeente NVV al door het stadion te kopen. Bij een faillissement zou de gemeente Maastricht... met een nutteloos stadion zitten. Een paar duizend mensen hebben in Horen Ben en Dien zonders gehuldigd. De broers wonnen afgelopen weekend ieder een talentenjacht... Ben, de Voice of Holland en Dien Popstars... De burgemeester noemde de twee zangers fantastische ambassadeurs van de stad Hoorn. De Duitse filmproducent en scenario-schrijver Bernd Eichinger is overleden. Hij produceerde tientallen grote films, onder meer Christiane F., wier kinder van Bahnhof Zo, De Naam van Roos, De Ondergang en Het Parfum. Onder zijn leiding werd het productiebedrijf Constantin Film een van de succesvolste bedrijven in de Duitse filmindustrie.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 gewone zorg en de andere helft cognitieve gedragstherapie. En wat bleek? De eerste groep kreeg twee keer zoveel hartaanvallen en de sterfte was ook hoger. Eenzaamheid en huwelijksproblemen blijken net zo slecht als vet eten of stilzitten. Dus last van je hart, niet naar de dokter, maar naar de therapeut. van George Baker, Little Green Bag. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog Op Morgen. De nieuwe roman van Herman Koch is uit. Morgen ligt hij in de winkel. Zomerhuis met zwembad. Hoofdpersoon dit keer een huisarts. Een leuke man met een mooie vrouw en twee dochters van 13 en 11. En dat belooft dus niet veel goeds. Zometeen een gesprek met de schrijver en hij gaat ook nog een stukje voorlezen. Voor het zover is kijken we naar de situatie in Egypte. Daar werd vandaag gedemonstreerd, want, dachten ze... Wat in Tunesië kan, dat kan hier ook. Maar zo eenvoudig is het niet. Ik spreek straks een docent die daar woont. En Midden-Oosten deskundige Bertes Hendricks. Ook contact met Davos. Daar is het World Economic Forum aan de vooravond van zijn start. En daar. Uh Praten de grote der aarde met elkaar over hoe het verder moet met de wereld op economisch gebied. Hebben wij daar iets aan? Ben Verwaaien spreek ik zometeen en Justin Fox. En om vijf voor twaalf het allerlaatste gedicht in de gedichtenwedstrijd. Morgen dus de ontknoping. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 25 januari. De politiemissie naar Kunduz lijkt een mission impossible geworden... voor premier Rutte. GroenLinks had een klein jaar geleden samen met D66... nog een motie ingediend voor een nieuwe missie in Afghanistan. Maar fractievoorzitter Sap twijfelt of het kabinet die motie... wel goed begrepen heeft. En ze is niet de enige. De fractie deelt mijn inschatting dat het kabinetsvoorstel geen adequate uitvoering van onze moties. is. De hoorzittingen van de afgelopen dagen hadden sap over de streep moeten trekken, maar ze hadden een effect. Uit de hoorzitting ja, zien we eigenlijk dat uh, drie grote kritische vragen die we hadden ja, eigenlijk uitgegroeid zijn tot bezwaren. Rutte had de steun van GroenLinks brood nodig. En nu ook de ChristenUnie lijkt af te haken... wordt het helemaal penibel voor de premier. Fractievoorzitter Rauwvoert laat bij de collega's van Dit Is De Dag Weten... niet te geloven in een succesvolle missie. Wat zich richt op de uh, lager geschoolde of niet geschoolde analfabeten... die het uitvoerende politiewerk moeten doen. Daar hebben we grote twijfels of dat wel effectief op deze manier kan... Je zou zeggen, leuk geprobeerd, Mark, en nu weer over tot de orde van de dag. Maar niet Rutte, hij is een onverbeterlijke optimist. Ik heb nog steeds goede hoop dat het gaat lukken... om een meerderheid van de Kamer achter dit voorstel te krijgen. Daar zal ik ook voor knokken, waar ik geloof er echt in. Ja, ik ga er even over doorpraten met Wilma Borgman in Den Haag. Dag Wilma. Goedenavond, Mieke. Ja, zoals het plan er nu ligt, hebben ChristenUnie en GroenLinks er geen vertrouwen in... Uh, ik begreep dat vanavond de Kamerleden nog achter gesloten deuren bijgepraat zijn over geheime rapporten van de MIVD. Heeft dat nog iets veranderd? Nou ja, die briefing die ging over de situatie in Kunduz, in die provincie in Afghanistan. Uh, hoe veilig of hoe onveilig is het daar eigenlijk voor die mensen die er eventueel naartoe worden gestuurd? Uh, die, die rapporten waren inderdaad geheim, dus we hebben niet precies kunnen horen wat er besproken is. Maar we hebben wel na afloop gehoord dat het in ieder geval voor uh, fractieleider Jolande Sap van GroenLinks niets heeft veranderd aan de positie die ze na de fractievergadering van vanochtend had ingenomen. Namelijk dat zij op deze manier, met deze missie... Uh, grote moeite hebben, want dat wordt een uh, lastig verhaal, zei stap vanmiddag. Ja. Hoeveel ruimte is er uh, voor het kabinet nog om uh, GroenLinks en ook de ChristenUnie tegemoet te komen? Nou ja, tot nu toe wil het kabinet daar in het openbaar uh, niet over speculeren. Uh, we hoorden net uh, de premier zelf, die ook vanuit Brussel volhoudt dat hij gaat knokken voor een meerderheid in de Kamer. Dat hij goede hoop heeft dat het gaat lukken. Maar uh, hij laat nog even in het midden waarmee hij de Kamer dan wel wil overtuigen. Want uh, vanuit Defensie wordt gezegd dat deze missie niet zomaar toevallig tot stand is gekomen. Nee, er is met allerlei bondgenoten over de samenstelling van de missie overlegd. De missie is zorgvuldig samengesteld. En de mededeling van Defensie was vandaag... je kunt daar niet een klein onderdeeltje uithalen... zonder dat je het hele bouwwerk in elkaar laat vallen. Dus veel ruimte lijkt me er niet te zijn. Nee, dus geen meerderheid, geen missie. Ja, Formeel uh, heeft het kabinet de Kamer niet nodig, want het is een kabinetsbesluit. Het is geen voorstel waar een Kamer dan al of niet een zegen aan moet geven. Maar ik heb vandaag aan de andere kant niemand gehoord in Den Haag... die er rekening mee houdt dat dit minderheidskabinet... een risicovolle missie naar Afghanistan stuurt... als er een meerderheid in het uh, parlement tegen is. Dat zou dat dus betekenen dat uh, de eerste nederlaag voor premier Rutte een feit is... Als, hè, als, als donderdag inderdaad blijkt dat er geen meerderheid voor de Kamer... Uh, voor dit voorstel is, dan kun je dat toch wel zo zien. Wij begrijpen wel dat Rutte vanavond nog contact heeft gezocht... met uh, de drie partijen. In een poging natuurlijk om de nakende nederlaag te voorkomen. Maar um, als het donderdag uitpakt zoals nu uh, dat lijkt... dan lijkt het erop dat hij in deze kwestie voor het eerst merkt... dat uh, de macht van een minderheidsregering grenzen kent. Nou, Morgen is daarvoor een spannende dag nog, Mieke. Want dan is er het uh, eerste overleg tussen de Tweede Kamer... Kamer en de ministers. En donderdag is dan het finale debat met premier Rutte. Dankjewel. Wilma Borgman in Den Haag. De regimes in Noord-Afrika hopen ook tegen beter weten in. U hoort nu. Geluid daar. Namelijk de demonstraties in hun land uh, zullen snel overwaaien. Tenminste, dat hopen ze. Na het succesvolle protest in Tunesië... slaan de demonstraties over naar de buurlanden. Vandaag onder meer in Egypte... waar duizenden mensen demonstreerden tegen het bewind van president Mubarak. Het protest was verboden en de politie greep in. En daarbij kwamen drie mensen om het leven. Twee demonstranten en een agent. Gebruikelijke, harde en stoere taal vanuit het Kremlin... één dag na de zelfmoordaanslag op het vliegveld van Moskou. Een zwarte weduwe, een vrouw die haar man in de Tertjeense oorlog heeft verloren... heeft die aanslag gepleegd. Haar kan president Medvedev niet meer straffen... dus is de beveiliging van het vliegveld het haasje. Ja, ik weet niet hoe uw Russisch is... Anders moet u maar van mij aannemen dat met Medvedev hier... de schuld van de aanslag op de managers van het vliegveld schuift... die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging. Het was een droom en dat zal het ook blijven. De voetbalamateurs van Noordwijk hadden historie kunnen schrijven... als ze vanavond gewonnen hadden van RKC uit Waalwijk. Ze waren dan doorgedrongen tot in de halve finale van de kvb beker Maar na drie blunders in de eerste 25 minuten was de wedstrijd al bekeken. Oh, nou, daar gaat hij. Ja, wat een geblunder, zeg. En een doelpunt voor RKC via Donny de Groot. Duits en Boerrichter. Oh, daar wordt ook niet goed verdedigd. En dan is het 2-0. Spaans ziet heel veel ballen op zich afkomen. Hier komt de volgende. En ook dat levert een doelpunt op. Alles vliegt erin. Oh, ja. dat werd uiteindelijk een afstraffing. RKC won met 6-0. Oh ja, voor ik het vergeet, als je wilt kun je gratis reizen met bus, trein of tram. De OV-chipkaart is namelijk met simpele software op te waarderen. NOS-verslaggever Jeroen Wollaars en een SP-kamerlid showden in het journaal hoe dat ging. Maar dat geintje kan ze nog wel eens duur komen te staan. Het bedrijf achter de OV-chipkaart is not amused. Ja, maar fraude met de OV-chipkaart is nog altijd strafbaar. En we hebben er officieel aangifte van gedaan bij het Openbaar Ministerie. Dus die gaan nu onderzoek doen. Ja. Dus als het goed is, gaan de journalisten het nog merken en de Kamerleden. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Naast mij zit Martijn Nijhuis met De Krant van Morgen. Januari is eigenlijk een slechte betaalmaand, schrijft de Telegraaf. Veel mensen laten rekeningen dan langer liggen. Maar deze keer is dat anders. Voor het eerst in jaren. Een groot incassobedrijf zegt dat relatief veel mensen schulden hebben afgelost. Dat komt doordat consumenten vanwege een economische crisis hun financiën beter in de gaten houden.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 En granaten werden erop, nee, bommen en granaten en raketten werden erop afgevuurd. Maar we konden niet anders, zegt een commandant. Alle bewoners waren uit het dorp verdreven. En de Taliban had het hele dorp daarna bezaaid met bommen en booby traps. We moesten wel bombarderen, anders was het uitgelopen op een bloedbad. Vooral in Kandahar gaat het er hard aan toe. Amerika en de NAVO proberen al een jaar die provincie terug te winnen op de Taliban. Daar wordt van alles gebombardeerd om te voorkomen dat de Taliban er een uitvalsbasis beginnen. Trouw wijdt een lang artikel aan de State of the Union. De toespraak waarin Barack Obama bekendmaakt wat hij de komende twee jaar nog wil bereiken. De correspondent van Trouw houdt een slag om de arm. De reden werd gehouden toen deze krant al op de pers lag, schrijft hij. Maar het is al bekend wat Obama ongeveer gaat zeggen... om drie uur Nederlandse tijd, vannacht. De president wil bezuinigen, maar ook investeren... in onderwijs, onderzoek, wegen en energiecentrales. Het is een dubbele boodschap, maar dat was te verwachten. Obama wil de conservatieven geruststellen... die hun land op een bankroet zien afstevenen. En hij wil ook zijn eigen achterban te vriend houden... die juist meer economische stimulans wil. In de Telegraaf gaat het over het Rotterdamse bergingsbedrijf Mammoet. Zo'n 25 medewerkers zijn op de Rijn bezig met het bergen van de tanker die daar kapseisde. De ogen van heel Noord-Europa zijn op hen gericht, schrijft de krant. De directeur van het bergingsbedrijf belde na het ongeluk zelf met de Duitse autoriteiten. Hij mocht meteen beginnen aan de klus, want Mammoet is wereldberoemd... naar de berging van de Russische onderzee Koersk. De Duitse politie houdt ramptoeristen op grote afstand. Maar auto's met een geel kenteken mogen standaard doorrijden. Want die zijn van mammoet. Het is duidelijk, stelt de Telegraaf, die Hollander hebben het even voor het zeggen. Op en rond het gevaarlijke stuk rivier. De kop boven het artikel, Mammoetklus op de Rijn. Ja, ook bij het AD houden ze wel van een woordgrap. Meldt dat de toekomst van een kleermaker aan een zijden draad hangt. Het verhaal gaat over de beroemdste leverancier van kerkkleding ter wereld, Stadelmeier in Nijmegen. Het 80 jaar oude familiebedrijf Vecht wordt voortbestaan. Het faillissement is al uitgesproken, maar er komt misschien een doorstart. Stadelmaier is nog steeds een gevestigde naam, daar ligt het niet aan. Drie pauzen lieten zich voorzien van echte Stadelmaiers. De haute onder de kerkgewaden. Maar er worden wel steeds minder kazuivels, meters en priesterkleding verkocht. Misschien hebben we onze spullen te goed gemaakt, zegt de directeur. Ze slijten bijna niet. Bovendien zijn er steeds minder pastoors, want steeds meer parochies worden samengevoegd. En de kledingkasten dus ook. De directeur noemt zich slachtoffer van de ontwikkelingen in het katholicisme. Hij zegt, ik verklap vast geen geheim als ik vertel dat dat geen groeimarkt meer is. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in de ochtendbladen.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 of another man but I want you to see me. En daar verdwijnt hij langzaam. Ruben Heijn met Somebody to Love. Na de protesten in Tunesië, die uiteindelijk de regering ten val brachten... kwamen vandaag in Cairo duizenden mensen op de been tegen de regering van Mubarak. Kunnen deze protesten dezelfde impact hebben als in Egypte? Ik vraag het zo direct aan Bertus Hendricks, midden-oostenkenner van het Klingendaal. Maar ik ga eerst even naar Jilis van Balen. Hij is docent filosofie aan de universiteit in Cairo. Dag Jilis. Goedenavond. meneer Van Balen. Ja, u heeft vandaag meegelopen met de demonstratie. Waarom? Ja, ik werk hier ook als journalist. Dus ik moest er ook bij zijn. Ik heb trouwens niet de hele demonstratie meegelopen, maar delen ervan. En ook langs de route hier en daar gepost wat de omstanders ervan vinden. Nou, en? Wat vinden ze? Nou, het begon vanmorgen allemaal wat tam. Um, maar um, de groep mensen zwol uh, al snel uh, sterk aan. En um, ja, de omstanders uh, vragen, ja, dat, is, dat geeft gelijk ook de uh, situatie weer... waarin het geheel zich hier uh, verkeert, denk ik. Dat um, ja, mensen zouden wel iets anders willen, maar... er is ook grote angst uh, over uh, omtrent dit soort uh, zaken. Ja, was de sfeer, ja, was de sfeer niet... niet... Vrolijk? Of, of, ah, hoe zou je de sfeer omschrijven? Nee, nee, nee, nee. In het begin was het uh, wat tammig, maar um, naarmate de middag vorderde, werd de sfeer alsmaar grimmiger en grimmiger. Mm. En uh, er waren er en der wat uh, kleine schermutselingen. Het eerste begon bij uh, het gerechtsgebouw, waar een 30 pro-Mubarak demonstranten... Leuzen riepen voor het regime. Goed, toen die demonstratie daar langskwam uh, moest dat natuurlijk ook wel uh, misgaan. Dus een deel van de demonstranten stortte zich, uh, althans deed een poging erop te storten. Hm. Uh, dus en toen kwam de politie gegeven. erbij? Maar, nou ja, die stond er al uh, drie rijen dik uh, tussen. Dus dat, okay. is, dat is een heel gebruikelijke gewoonte hier uh, om alles uh, in een uh, cordon uh, te stoppen. Wat voor mensen lopen daar nou mee? Zijn dat voornamelijk jongeren, studenten of is het van alles? ja. Ja, dat is uh, voornamelijk. Uh... Kijk, de vakbonden hadden nogal uh, uitgebreid opgeroepen om, uh, om uh, aan mensen om mee te doen. Dus vanuit die hoek zaten er wel mee wat mensen van de oppositie. En inderdaad ook uh, uh, ja, toch wel veel studenten. En vanavond op het uh, Tahrir Square dat is het grote plein bij het Egyptisch Museum echt in het centrum, daar uh, waren ook veelvuldig uh, studentenleiders. Uh, ja. Uh, aan het woord, waarvoor je dan kunt afvragen... of die zichzelf aan het profileren waren of dat het om de zaak ging. Maar goed, die waren er wel uh, bij betrokken. Ja. Uh, ik ga even naar Bertus Hendricks. Dag Bertus. Dag Mieke. Goedenavond. Uh, deze demonstratie was verboden. Hè? Uh, ja, maar zoals alle demonstraties ja. verboden zijn sinds 1981. Dus de, wet, de uitzonderingswet. Maar wordt er überhaupt wel eens gedemonstreerd? Olof? Ja, zeker. We, anders dan in Tunesië, waar men met een, een heel lang uh, de deksel op de hoge drukpan heeft kunnen houden... Uh, was er in, in Egypte voor die tijd ook wel van tijd tot tijd demonstraties. Maar dat heb, heeft nooit die vorm en die omvang aangenomen dan vandaag. Je had bijvoorbeeld de beweging Kifaya, dat betekent we hebben er genoeg van. Um, een paar jaar geleden, je hebt uh, grote staking gehad in de statielstad Mahal el Kobra in de Delta. Uh, en men heeft dat geprobeerd nog eens een keer te herhalen uh, door allerlei oproepen op internet en, en Facebook, dat is toen niet gelukt, nu wel. En dat is het verrassende, dat heeft natuurlijk alles met Tunesië te maken. Ja. Uh, want de omvang van de demonstratie, die is wel uitzonderlijk. En zozeer zelfs dat ik denk dat ook het regime erdoor verbaasd is... en waarschijnlijk niet voldoende politiemacht op de been had... omdat ze zoveel duizenden mensen niet hadden verwacht. Dus genoeg demonstranten om flink indruk te maken, begrijp ik. Ja, en ja. Uh, ze zijn nu ook kennelijk van plan om uh, ook morgen door te gaan. Want uh, wat ik dus uh, begrijp uh, is dat uh, grotere aantallen studenten en andere demonstranten op het willen blijven slapen. Om ook de volgende dag uh, verder te gaan. Dus het is interessant om te kijken hoe morgen het regime zal gaan reageren. Ja, Jelis van Balen, uh, is dat zo? Ja. Gaan ze morgen weer verder? Heb jij dat ook gehoord? Uh, ja, dat, die verwachting is er wel. In uh, het begin van de avond was dat allemaal niet zo helder. Maar gedurende de avond uh, ontstond uh, de gedachte om uh, de nacht door te brengen op het plein. Hm? <coughs> Daar werd uh, aanvankelijk uh, nogal wel heftig op gereageerd. In de zin van dat de politie traangas uh, begon uh, te schieten. Maar toen dat was weggewaaid kwamen de mensen al snel weer terug. En uh, er zijn ook dekens uh, uh, aangevoerd uh, in met, met vrachtautootjes. Dus dat gaat zeker gebeuren en... Ja, dan betekent het natuurlijk dat dat een effect gaat hebben voor morgen. Ja. Dus er wordt inderdaad uh, uh, meer, uh, meer betogers uh, verwacht. Ja. Bertus, uh, hoeveel steun heeft Mubarak nog uh, onder die Egyptenaren? Want jullie uh, van Balen zei net, er waren ook tegen tegenprotesten. Ja, nou ja, kijk, dat ontbreekt nooit aan mensen die door de regering uh, kunnen worden uh, naar een, een plek worden gebracht. Dat gebeurt soms ook met, uh, met, uh, met stemmen. dan worden van hele bussen worden mensen aangevoerd. Uh, dat is op zichzelf niet nieuw. Maar die, die hebben geen enkele indruk uh, gemaakt. Ik denk dat de, de steun voor de Mubarak uh, voor zijn hele bewind ongelooflijk uh, uh, gering is. Uh, maar tot nu toe is het regime er altijd goed in geslaagd om het uh, gebrek aan steun, steunend op de veiligheid, en op zijn eigen aanhang die belang hebben bij uh, het regime, die zijn er natuurlijk ook eh, om in zijn eenheidspartij, uh, de Nationaal Democratische Partij, om zo de zaak te monopoliseren. Maar uh, wat vandaag gebeurt is en onder invloed van Tunesië zie je wel dat dat begint te wankelen. Ik vond het ook opvallend dat uh, een, een, een uh, spandoek was met Mubarak dégage, yeah. een Franse, eh, een Franse leuze die in Egypte nooit wordt gebruikt van Mubarak rot op, yeah. wat, wat, wat dus gewoon een duidelijke verwijzing was naar Tunesië. Dus de inspiratie van Tunesië is er. Dat wil niet zeggen. Ja, het dat wordt ook letterlijk, dat... letterlijk gezegd door de demonstranten. Ja, ja, ja, dat, ja dat, dat, dat, dat roepen ze ook. Dat wil natuurlijk nog niet per se zeggen dat uh, het effect ook op korte termijn hetzelfde zijn in, in, in, in, dan in Tunesië. Want ja, het Egyptische regime is zo belangrijk en is zo strategisch dat uh, ook de buitenwacht daar met uh, argus ogen naar kijkt. En ik vond een opmerking van Hillary Clinton vandaag wel interessant. Die zei: wij dat de Egyptische regering stabiel is. Waarbij we, je kunt afvragen, is dat de wens de vader van de gedachte? Ja. En dat ze dus zullen weten te antwoorden aan de legitieme wensen van het volk. Dus Mubarak, doe een beetje je best om uh, je demonstranten wat tegemoet te komen. Ja. Uh, Jilis, nog he heel even ter terug ja. naar jou. Je zei morgen wordt er uh, verder gedemonstreerd. Hoe is die sfeer nu op straat? Uh, ben ben nou, je er nog ja, geweest ik... net? Ja. Ja, ja, ik ben er vanavond nog geweest. Nou ja, ik, aanvankelijk vond ik het eigenlijk een beetje tammig. Er stonden ook veel mensen te kijken. Uh, maar uh, als je daar mensen over vraagt, heerst er ook een soort spanning van... Uh, wordt het nu echt of wordt het nou niet echt? Dus ik denk dat uh, als we morgen doorgaan, dat het wel een, uh, cruciaal zou kunnen zijn. Overigens heb ik er ook niet heel veel verwachting van dat het regime, regime hiervan uh, ernstig van slag zal... Uh, daar zitten ze te veel voor uh, stevig in het zadel. Dat weet je nooit, hè, Bertes? Ja, nee, nee, dat weet nooit. Weet je nooit nee, dat <laughs> weet je maar nooit. ik ben ook geneigd om niet al te snel ja. te concluderen van dat nu ook uh, uh, dat dit regime op vallen staat. Maar wat mij wel duidelijk lijkt, is dat de poging van Mubarak om zijn zoon in het zadel te helpen, dat die door deze hele beweging ja. een stuk ja. uh, een, uh, ja. terugslag hebben gekregen. Dat zal niet ja. meer zo makkelijk vanzelfsprekend gaan. Oké, okay, ja. dank, dank jullie wel uh, beiden. Bertus Hendricks en Jiris uh, van Balen. Ja, kan je wel. Heel Hill van Peter Gabriel. En Peter Gabriel is de komende dagen in Davos, in Zwitserland, op het World Economic Forum. Daar komen de machtigen der aarde ook dit jaar weer samen om te praten, te vergaderen en om elkaar te inspireren. Maar ook, misschien wel vooral, om te dineren, te borrelen, te skiën en handen te schudden. Wie er ook is, is Ben Verwaaien, topman van Telecom Multinational Alcatel-Lucent. Dag meneer Verwaaien. Goedenavond. Heb u er zin in? Ja, is het koud. Het ja? net een klein beetje, maar het is prachtig. Ja. Hebt u nou een ski's bijvoorbeeld bij u? Nee, absoluut niet. Ik heb ook niet van veel mensen gehoord dat die komen hier om te skiën. Maar... Nee? Nee, nee, nee. Dus uh, dat is een van de romantische beelden die waarschijnlijk niet helemaal waar is. Oké, okay, nou, dat hebt u dan meteen ontzenen. En wat is, wat is voor u het bijzondere aan Davos? Ja, ik ken eigenlijk geen andere plek op de wereld waar je in zo'n korte tijd zoveel mensen kunt spreken. Uh, over een aantal hele ingrijpende onderwerpen die uit zoveel verschillende hoeken komen. Er hm. uh, zijn zo'n 2500 man hier. En ja, je kan het zo gek niet bedenken of ze zijn er. En dat komt uit alle streken van de wereld, met allerlei achtergronden, met allerlei uh, ja, verschillende uh, agenda's. En dat komt toch samen. Maar dat lijkt me zo lastig, want er zijn er gewoon te veel. Hoe kies je dan ja, diegene inderdaad... die... Je... <laughs> dat is inderdaad een heel groot probleem. Uh, er zijn ontzettend veel dingen die tegelijkertijd plaatsvinden. Dus het is ook een illusie om te denken dat je overal mee kan doen. Dus je moet uh, twee dingen goed in het oog houden: je moet in het oog houden waar kan je een bijdrage leveren. En het andere is waar zijn nou onderwerpen waar je wat van wil weten. Ja, uh, nou u, u zegt dat iedereen is. Bill Gates zag ik staan, Bono, hè? de baas van uh, Google. Is het nog bijzonder om, om zulke mensen te ontmoeten? U bent natuurlijk wel wat gewend, dat snap ik wel. Het is altijd bijzonder om bijzondere mensen te ontmoeten. Maar ze zijn hier wel allemaal gewoon. Het is, uh, de regels van, uh, van Davo is dat uh, geen hulpjes mee. Het is, uh, je moet zelf je koffer dragen. En je bent uh, uh, onder elkaar. Uh, de bedoeling is dat je wel heel serieus over onderwerpen spreekt. Maar dat de verschillen ook heel goed naar buiten komen. Wat dat betreft is het dus niet alleen maar zakelijke mensen die er zijn... of politici, uh, of mensen van de, de NGO's... of de mensen ja. van de academische wereld. Iedereen is er onder elkaar. Ja. En dat geeft er toch wel een hele speciale dimensie aan. En maar er zijn dus allemaal verschillende uh, ja, vergaderingen, groepjes, beleggingen... of kom je ja, elkaar ook gewoon zo, zo in een hotellobby? Het uh, begint uh, uh, heel vroeg. En dan uh, zijn uh, vooral uh, de aandacht van, van de media... Dus dan, uh, dan word je door Jan van allemaal gevraagd om ergens iets van te vinden. En vervolgens is er een programma, en dat, daar kan je kiezen uit uh, de, ja, 20 verschillende podia... waar verschillende onderwerpen worden besproken. Soms mag je daaraan meedoen op het podium. Ja. Soms moet je uh, meedoen vanuit de zaal. En vervolgens zijn er ook nog hele speciale groepen... van mensen die iets gemeenschappelijk hebben, die dat uh, met elkaar dan bespreken. Ja, maar de, de echte zaken worden natuurlijk gedaan in, in, in, aan de hotelbar... Nou, ik weet niet wat u onder echte zaken verstaat. Nou ja, dat je echt maar... dingen regelt, toch, met elkaar. Ja, kijk, eigenlijk is Davo niet om te regelen. Davo is om te zorgen dat je punten op de agenda krijgt. Mm. Dat je met elkaar kunt bespreken over... wat zijn nou dingen die we niet goed geregeld hebben... en hoe zouden we dat met elkaar kunnen doen? Mm. Maar ik, eh, ik zit in het bestuur van, van Davo... en een van de belangrijke voorwaarden is... dat Davo als zodanig geen standpunt inneemt. We mm. zijn dus een platform. Iedereen... Die uitgenodigd is, die mag komen met zijn eigen opnieuw en die mag ook weer meenemen van daarvoor wat zij of hij graag wil. Ja, vorig jaar was u er ook. Toen heeft u gesproken over het prille herstel van de wereldeconomie, hè? dat we daar behoedzaam mee om moeten gaan. Is daar nou iets concreets uitgekomen of zegt u ja, zo werkt het niet? Nou, kijk, eh, ten eerste is de, de, de, de prilheid is een, een uiterst westerse uh, opinie. Want als je uh, in de ontwikkelende landen zit, dan is het zelden zo goed gegaan als nu. Als je naar de groeicijfers van het IMF kijkt, die zeggen voor 2011 gaat het met de wereld erg goed... Maar met Europa wat minder. Dus ja, maar ik bedoel, iets, iets wat. Als je wel een perspectiefje neemt. Ja, ik, ik bedoel, maar iets wat concreet uit dat. Davos is, is tot. Uh, nee, is als, dat u dan denkt, als u denkt aan, aan, een, aan een verdrag van Davos. dat is illusor, want dat is de juiste bedoeling om dat niet te doen. Maar als u bevra, denkt over zaken waar mensen met elkaar praten die misschien veel eerder met elkaar hadden moeten praten... wat nooit gedaan hebben, dan is dit wel de plek. Als het gaat over mensen die van hele verschillende invalshoeken hm. zaken opnieuw eens op een rijtje willen zetten... is dit ook de goede plek. Maar het concreet eh, op papier zetten... en het concreet dan ook gaan uitvoeren... daar is dat gewoon niet voor. Nee. Eh, ook aan de telefoon vanuit Davos... Justin Fox, eh, journalist bij de Harvard Business Review. Dag, meneer Fox. Goedenavond. Dag Justin. Je komt er ook al een paar jaar. Wat is nut van Davos, vind jij? Ja, nut daarvan. ik weet niet of er echt een nut daarvan is. Maar de, ja, wij journalisten gaan toch elk jaar hierheen omdat wij mee mogen. Ja. En wij hoeven niet van ja. die uh, ja, grote geld te betalen zoals de mensen zoals uh, meneer Verweijen. Ja. Maar heb jij het idee dat er in die paar dagen ook echt belangrijke zaken worden afgesproken bijvoorbeeld? Denk van niet, maar je, dat, dat weet je gewoon nooit. Want er zijn een heleboel heel veel van de CEO's die hierheen komen, blijven gewoon de hele tijd in een hotelkamer om meetings te hebben de hele tijd. Anderen, zoals meneer Verweijen, doen mee aan de vergaderingen en zo, maar anderen doen gewoon alles achter de deur. Dus weet je het maar nooit. Ik, ik, het is gewoon een, een gekke sfeer. Ja. Je gaat naar feesten en je staat met Pieter Gabriel te praten. Dat is mij een paar jaar geleden overgekomen. Maar ja, ik, ik weet nooit of er echt hier iets gebeurt of niet. Dat weet je, je, weet het niet. Maar hoe gaat het dan? Zegt zo'n nee. Pieter Gabriel bijvoorbeeld tegen meneer Van Schel: waarom doen jullie niet eens iets met windenergie? Zou zo iets kunnen? Meneer Verwaaie, zou ja, dat, dat kunnen? Ja, dat zou wel kunnen. Ja? Ja, dat kan heel goed. Dat nee, is dat, niet dat, alleen jullie dat... zo hoor, dat gebeurt gewoon. Ja, ja. Kijk, het is interessant dat mensen zeggen: ja, ik weet niet wat er gebeurt, maar er wel elk jaar naartoe gaan. Is dat niet heel bijzonder? Ja, dus als je naar het circus kijkt, wat hier is aan media, ik zou geen enkel andere evenement weten waarbij de temperatuur, als het ware, van de wereld wordt waargenomen. Dat moet je hiervoor in Davos zijn. Dus wat er gebeurt is ook elkaar, eh, de meetlat voorhouden over wat waren nou de dingen die vorig jaar belangrijk zijn, wat zijn de dingen die niet belangrijk zijn. Het is niet concreet nee, ik soms begrijp, voor het oog. De temperatuur van om de wereld. Ja. Nee, dat snap ik. De temperatuur van de wereld, zei u. Wat, en hoe is die? De temperatuur van de wereld? Nou, die is zeer verschillend waar je kijkt. Als je in de ontwikkelingslanden kijkt, is het, de temperatuur, is het zonnig. En uh, geen wolkje aan de, aan, aan, aan de lucht wanneer het gaat over de groei. En als je naar ons deel van de wereld kijkt, is het zwaar bewolkt. Dus dat is een ander gevoel wat je dan meeneemt. Hm. En wij hebben elkaar toch nodig om te zorgen... dat die dingen bij elkaar worden gebracht. Daar ja, is er nou nog... daarvoor een goede plek voor. Is er nog iemand uh, naar wiens of wier uh, komst u enorm uitkijkt... en dat denkt, ha, die ga ik ontmoeten? Ja, nou, heel veel mensen die, waar, waar ik het interessant vind... We hebben, hebben één ik specifiek ontmoeten. iemand. Maar uh, ik heb, uh, morgen hebben wij uh, op het podium staan... de president van Rusland, die, uh, die komt uh, uh, spreken voor wat dan is een, een vergadering van, van, van leiders. Hij komt toch? Ja, hij komt morgen, oh. morgen even op en neergevlogen. Maar ook de baas van Mongolië komt praten. En dat is nou vind ik nou een heel interessante. Het is natuurlijk ondenkbaar vijf jaar geleden dat wij allemaal zouden gaan luisteren naar de baas van Mongolië. Um, maar nu is het heel gewoon. Dus het is ook, ook dit jaar heel veel ja, belangstelling... Ja. Sorry. Ik wens jullie heel, heel veel... dit jaar heel veel belangstelling voor de Facebooks en Googles en ja. ja. De nieuwe start-ups en zo, ja. dat is weer ja, toch wel interessant voor de mensen. Ja. Dat is ook tien jaar geleden zo, maar in de tijd daartussen niet zoveel. Dank, dank je wel, Justin Fox, redacteur bij Harvard Business Review... en uh, Ben Verwaaier, topman van Alcatel Lucent. Uh, heel veel uh, uh, plezier. En, uh, en, Ik ga wel skiën, hoor. Jij gaat wel skiën? <laughs> Oké, okay. dank jullie wel. Ja, een Oké. Dag. Dag. Dag. This dress I'm wearing doesn't hide the secret I've tried concealing When he left he promised me that he'd be back by the time it was revealing The sun behind a cloud just cast a crawling shadow O'er the fields of clover Time is running out for me I wish that he would hurry back from Nova He's been gone so long When he left The snow was deep upon the ground And I have seen the spring and summer pass And now the leaves are turning brown Het doorleefde stemgeluid van Marion Faithful Down from Dover. Voor iemand die op school al werd gezien als een veelbelovend schrijver... heeft het succes lang op zich laten wachten. Pas op zijn 55e werd Herman Koch bestseller-auteur... met de waanzinnig succesvolle roman Het Diner. Morgen verschijnt zijn nieuwe boek Zomerhuis met zwembad. En eerder op de avond sprak ik met hem. Dag Herman Koch. Hallo. Dag. Uit een interview in het Volksland Magazine van dit weekend blijkt... dat je jezelf met de opbrengsten van Het Diner hebt getrakteerd op een Jaguar. Oh, we gaan nu merknamen noemen meteen al in de uitzending. Ja, ik vind het goed hoor. Ja. Dat heb ik gedaan. Dat ja. is eigenlijk de enige echt uh, een beetje extravagante uitgave die ik uh, heb gedaan. Ik zie dat geld toch meer, of de opbrengst van dat boek, meer als uh, het kopen van uh, tijd. Dus zeg maar uh, het tijd kunnen besteden aan schrijven. Zonder daar verder over na te denken hoe je op nog andere manieren je geld moet verdienen. Is je leven niet heel erg veranderd sinds je zo succes hebt? Nee, niet heel erg. Het is, het is iets. Ja, het klinkt misschien bijna raar. Het is iets rustiger geworden. Omdat je niet meer dingen hoeft te doen waar je geen zin in ja, hebt? Ja. Iets meer kan denken... Uh, nou, iets betaalt misschien heel weinig... maar het is zo leuk dat ik toch ga doen. Ja. ja. Krijg je ook andere eh, vrienden? Andere vrienden? Andere gesprekken, andere kringen... Uh, nee, dat valt wel mee. Want het is natuurlijk ook wel zo met die, met die televisietijd en zo. Dan kreeg je ook al veel nieuwe vrienden, om het mm. zo maar te zeggen. <laughs> um, klopt het als, je, uh, als ik zeg dat je heel veel plezier hebt gehad... in het schrijven van dit boek? Ja. Lol. Tenminste, dat proefde ik. Gewoon lol. Ja, dat klopt wel, ja. Ik denk ook wel meer dan uh, uh, bij het diner nog, waar ik meer erop zat te letten dat ik het ook allemaal goed uh, afmaakte en afronde. En hier dacht ik vanaf pagina 1... had ik het gevoel dat ik helemaal uh, in het zadel uh, zat, zeg maar. Ik dacht, deze man, als ik, die, als ik maar goed naar hem luister... en hem aan het woord laat, dan komt het wel goed met dit boek. Deze man is een huisarts. Ja. En uh, dat geeft je ook de mogelijkheid... om uh, heel veel heerlijke, af en toe onsmakelijke scènes... Uh, uh, ja te beschrijven mm -hmm. uh, li lichamelijke uh, ongemakken van alles dat dat, dat was vol waren volgens mij ook de stukken die uh, ja die heel leuk waren om te doen ja waarbij ik natuurlijk ook van tevoren heb gedacht dat mijn huisarts uh, uh, eigenlijk niet meer zo'n zin had in het uitoefenen van dat vak en dan vooral de buitenkant van die uh, menselijke lichamen zeg maar dus ik krijg een chirurg die maakt een mooie snee en uh, die verwijdert een blinde darm of die doet iets aan een hart of zo. Maar hier is het toch vaak die dingen, zoals hij het dan zelf noemt... het vaak komen op de plekken waar de zon nooit komt. Ja, misschien is dit een mooi moment om je te vragen... even een stukje voor te lezen uit het begin van het boek. En uh, aan het woord is dus die huisarts. Oké. Okay. Zoals ik al heb gezegd, moet ik patiënten soms vragen zich uit te kleden. Als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput... Op een paar uitzonderingen na zijn het voornamelijk echtparen die ik in mijn praktijk heb. Ik kijk naar hun naakte lichamen. Ik schuif de plaatjes over elkaar. Ik zie hoe het ene lichaam met andere nadert. Ik zie een mond, lippen die op andere lippen worden gedrukt. Handen, vingers die tasten, nagels op een blootstuk huid. Soms is het donker, maar vaak ook niet. Er zijn mensen die zonder schaamte het licht aanlaten. Ik heb hun lichamen gezien. Ik weet dat het licht in de meeste gevallen beter uit kan blijven. Ik kijk naar hun voeten, hun enkels, hun knieën, hun bovenbenen... en daarna nog hoger, naar het gebied rond de navel, de borst of borsten, de hals. De eigenlijke geslachtsdelen sla ik meestal over. Ik kijk wel, maar zoals je naar een doodgereden dier op het asfalt kijkt... mijn blik blijft er hooguit even aan haken... als een loszittende nagel aan een draadje in een kledingstuk. Meer niet. Ik heb het dan nog niet... Over de achterzijdes gehad. Uh, hoe ben je bij dat verhaal gekomen? Je zei net al, er was een arts die toch een beetje een uitgebluste arts die een beetje als voorbeeld diende, maar de, de plot van het verhaal? Um, <kijf> ja, ik heb op een gegeven moment gedacht er, er, er over, zonder nou al te veel te, te verraden van wat er precies in dat boek gebeurt. Er is iets dat zegt die arts ook al in het eerste hoofdstuk: er is iets gebeurd. Binnen zijn gezin waarschijnlijk. Dat is hem aangedaan door een patiënt, een beroemde toneelacteur. Ralf Meijer heet hij in het boek. En uh, hij vertelt al uh, in dat eerste hoofdstuk dat, de, dat hij wordt verdacht... de huisarts wordt verdacht van een medische fout... en dat hij daarvoor voor de Tuchtcollege moet verschijnen. Ja. Maar hij zegt dan tegen ons, ik hoop dat het daarbij blijft. Dat ze het ook echt als een medische fout blijven zien. Dus hij suggereert, dat was het niet. En uh, dat was eigenlijk mijn idee, dat je denkt, er, uh, overkomt je iets... en je wilt misschien wel, wraak is een groot woord... maar je wilt een soort gerechtigheid zonder daar de justitie... of de uh, geëikte kanalen voor uh, te bewandelen. En een arts heeft wat dat betreft meer uh, mogelijkheden... dan uh, de gewone burger die misschien moet denken... wat ga ik dan doen? Ga ik dan een pistool kopen? Of ga ik uh, een huurmoordenaar inhuren? Een arts kan alleen al door te zeggen... Iemand komt bij hem met een verschijnselen van een ernstige ziekte. en Alleen al door te zeggen, nou, volgens mij valt dat heel erg mee. Ik zou weer gewoon naar huis gaan. Kan die al iemand uh, schade brokken. Hm. Heb je veel uh, research moeten doen? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk heb ik het idee, dat heb ik eigenlijk bij al mijn boeken altijd wel gehad... dat de research is eigenlijk al gedaan als het goed is. Dus die is eigenlijk achteraf... Uh, uh, uh, is het, het het opstapelen van alle gegevens die je al in, je, in al die jaren dat je leeft hebt opgedaan. Dus je hebt wel Ik ben ook wel eens meegeweest naar ziekenhuizen en zelf in, in ziekenhuizen lang geweest. Uh, niet, niet als patiënt, uh, gelukkig. En je hebt natuurlijk wat, je hebt wel vrienden die ouders, uh, waar die arts was of tandarts was. En al die dingen die je opvangt en die je leest, die heb ik dus gebruikt. Uh, en ik heb toen wel steeds in mijn hoofd gehad, moet ik het nog een keer laten checken. En dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, maar een paar weken geleden... had ik een interview met een journaliste van Medisch Contact. En die zei, hmm. we hebben het er nog over gehad... En het was vrij uh, verbazingwekkend, zij zei zij, dat het allemaal zo klopte. En ze vroeg zich ook af hoe ik dat dan allemaal wist, dat het zo ging. Dat vond ik wel een leuk compliment. Ja, dat is dan weer nieuw, dat je door medisch contact wordt geïnterviewd. Ja, dat was ook, die wilde ook. En ik heb ook uh, voor, wat heet dat, tijdschrift ook alweer, arts en auto. Ja. Heb ik ook een uh, kleine Be toelichting gegeven op uh, de inhoud van dit boek. Be ja. ik kom al, dan kom je dus wel in andere kringen. Dat wel, ja, dat vind ja. ik ook wel weer interessant. Want ik vind, uiteindelijk vind ik het wel interessant om te weten... om juist achteraf eigenlijk te vragen aan mensen, Klopt, kan dit? Ik ja. denk dat er vast wel eens straks een arts op zal staan... die ja. zal zeggen, nou dat en dat lijkt mij eigenlijk enigszins onwaarschijnlijk. Maar het gaat er meer om dat de gewone lezer dit als uh, geloofwaardig aanneemt. En zo, zulke idioten dingen staan er helemaal niet in. Het ja. is allemaal vrij... Uh, Normaal, zeg maar. Dat gebied, op dat gebied niet. En ben jij een schrijver die het van tevoren helemaal uitdenkt, je boek? Of, of ga je schrijven en denk je, nou, we zien wel wat, wat er gebeurt? Nou ja, iets ertussenin. Niet helemaal, we zien wel. Maar ik schrijf eigenlijk een beetje zo'n boek... zoals je een, een, zo'n dertiendelige tv-serie, dat je denkt, ik wil toch uh, niet he, helemaal van tevoren weten... wat er in de volgende aflevering gebeurt. En eigenlijk als lezer wil je dat dan juist wel weten. Dus ik probeer zo min mogelijk te plannen. En, uh, maar uiteindelijk heb ik iets van een soort einde heb ik wel in mijn hoofd. Maar goed. En uh, wat is jouw plek? Waar schrijf je? Ben je iemand die, die heel gedisciplineerd iedere ochtend gaat zitten? Of, of zeg je nou, ik neem mijn laptop mee en ik kan overal door? Uh, nou, ik ben niet zo. Ik kan, ik, ik kan het niet echt discipline noemen wat ik doe. Maar de, de, de ervaring uh, heb ik, ge, ik gemerkt dat het het prettigste is om ergens maar s ochtends vroeg te beginnen. En dan ook niet te lang uh, door te gaan. En dat is bijna altijd een beetje. Zijn dat ongeveer dezelfde tijden. En ik, ik weet ook gewoon. Soms heb ik ook wel. Het zijn van die dagen dat je niet zo'n zin hebt. En denk, nou, doe het nou toch maar. Want dan kom je weer een stukje verder. En. Uh, ik kan eigenlijk wel in, onder allerlei omstandigheden schrijven. Uh, schrijven ook als, ja. als het lawaaiig is, of er boven een verbouwing aan de gang is, of zo. Er zijn, zijn ook vaak heel veel uitvluchten van mensen die zeggen van ja, god, uh, de tram kwam, uh, oh, de tramrails werd opgebroken. Dus daarom is mijn boek nog niet af. Voel je nu wel schrijven? Want je doet natuurlijk ook een hoop andere dingen nog. Nou, ik doe niet zoveel andere dingen. Nou, we gaan toch binnenkort weer met Goeie Smorgens de Muziek. Ja, dat is waar. Dat is een soort leuke. Ja, een uitje noem ik het bijna. Dat we met z'n drieën in de Heineken Music Hall gaan staan. Dat is dan van 1 tot 5 april met uh, debiteuren, crediteuren. En dat is meer een soort. Ja, dat kost ons in totaal. Dan doen we een maand voorbereiding. En dan staan we daar vijf, tot zes dagen of zo. Dat is het dan. Dat is dan een soort. Ja, ik wil niet zeggen vakantie, maar. Kijk, zoveel andere dingen doe ik er niet meer naast. Ik ben alweer begonnen aan het uh, volgende boek, zeg maar. En waar gaat het over? Um, ja. ja, hoe moet je dat nou in hele korte tijd zeggen? Een, een, een man die zijn bovenbuurman observeert die een oudere schrijver is. Hmm. Over andere schrijvers uh, gesproken. Uh, deze week uh, hoorde ik uh, gekenschetst als de strijd tussen Koch en Kuhn. Zegt dat je iets? Uh, ja, ik heb daar ook uh, iets van meegekregen. En? één um, oh, ja, kon... heeft 80.000 en jij hebt er 120.000. Het is een beetje... Ja, het is een beetje, doet me een beetje denken aan, uh, zoals vroeger, die strijd tussen, tussen bandjes en zo. Hè? Als je de, de jaren negentig vooral, dus het ging tussen Oasis en Blur. Oh. En wie er dan het eerste op één kwam. Ja. en. Uh, en het is inderdaad op dit moment bijna een beetje zo... van dat het alleen nog maar over die uh, cijfers gaat. Weet je? je hebt dus allebei van die... Uh... Nee, maar vind je dat belangrijk? Wat, die cijfers? Nou ja, zou je het dan ook leuk vinden als je inderdaad op één komt? Nou, leuk nou, niet. Het gaat mij niet om één of twee. Nee. Of dat, dat is niet het punt. Het is op zich, vindt volgens mij, iedere cijfer het prettig... als hij door veel mensen gelezen wordt. Ja, en wat... of dat er de, of dan 50 of 100.000 of nog meer zijn... dat. Uh, ja, nee, dat is dan laat mij koud. En ook als, als, als, als Kluun er uh, twee keer zoveel verkoopt als ik... dan geven we elkaar de hand en dan zeggen we... Oh, nou, jij hebt gewonnen, <laughs> maar verder zonder, uh, zonder enorme strijd of zo. Nou, het gaat vast lukken met die lezer. Dank je wel, uh, Herman. Okay. Dank je wel en veel succes. Oké, okay, dank je. Dag. Ja. Ja, dag. Het is vijf voor twaalf. Ja, en voor voorlopig de laatste keer... geef ik het woord aan collega John Jansen van Gala. Turing, jaarlijkse nationale gedichtenwedstrijd. Morgen in het oog vanuit de stadsschouwburg in Amsterdam... de grote finale met de bekendmaking van de prijswinnaars. En nu, dichterzanger Huub van der Lubbe, die laatste... leest vanavond het laatste gedicht met nummer 8187. Bevestiging. Vandaag mijn enkele uren verdiept in de wijsheid van Boeddha... En de gouden Verse van Czeslaw Milos. Niet veel nieuws geleerd. Van mijn eigen nietigheid en de vergankelijkheid van alles was ik mij al lang bewust. En dat de geschiedenis van de mensheid één lange horrorstory is. Maar er gelukkig ook poëzie en religie is. Ik wist het. Toch was het prettig om een en ander nog eens in betrouwbare bronnen bevestigd te zien. Ja, begint met Boeddha en eindigt ontzettend nuchter. Ja, hij zou ook willen dat het anders was. Hij, hij, ja, hij wil nieuwe dingen leren, maar hij leert geen nieuwe dingen. Het, het, het, het, het, hij zou graag zien dat het anders was, de wereld en hoe het gaat. Uh, en die gedachte, die ken ik dus. Hoezo? <laughs> nou ja, dat, dat denk ik ook wel vaak genoeg. Van, kan dat nou niet leuker? Beter, anders. En uh, dat kun je er in je hoofd wel van maken, maar dat is, de werkelijkheid is vaak anders. Ja, en dan gaat hij te raden bij Tesla Milos nogal verheven poëzie. En uiteindelijk is toch alles zoals je al gedacht had, dat het was. Ja, en, en uh, zelfs dat geeft een, dat, eindigt hij mee dat, zelfs dat geeft wel een zekere. Uh, rust of een zekere uh, bevrediging zelfs wel, dat, dat je daar niet alleen in bent. Van, uh, nou ja, je, je, je, ziet het, je leest het bij anderen terug. Die denken er ook zo over. Ja. Je zat in de jury, morgen de grande finale. Ja. Kijk je er naar uit? Enorm. Jij weet wie gewonnen heeft, mij niet. Ja, nou, ik, voor, ik weet het ook niet. Ik weet welk gedicht gewonnen heeft, dus... Ja. Uh, voor mij zijn het uh, geen personen. Voor mij zijn het gedichten. Ja, voor de hele onderneming, voor het hele uh, uh, gebeuren... Is, zou het natuurlijk fantastisch zijn als het inderdaad een kolenboer is. <laughs> <Okay>. <laughs> Ik zeg maar, ja. Of een, uh, nah ja. Die ook eens wat geprobeerd heeft. En, wat wat je? Hij blijft, blijkt talenten hebben. En hij, hij, hij, hij stopt met het kolen sjouwen. Hij gaat dichten, nou, natuurlijk. We zullen zien. Morgenavond de finale. Dank Huub van der Lubbe.